U. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Chinese Rode Kruis stuurt zo snel mogelijk humanitaire hulp naar Oekraïne... zegt de Chinese minister van Buitenlandse Zaken... De Chinezen hebben de Russische aanval op Oekraïne niet veroordeeld, want ze zijn volgens correspondent Sjoerd en Daas afhankelijk van Rusland en niet alleen voor hun energie. Graan komt hier nog steeds uh, veelal binnen via de treinen in het noorden van China. Die relatie wil men kosten wat kost aan vasthouden en niet op het spel zetten in elk geval door um, iets tegen Poetin te zeggen wat hem misschien niet zo kan bekoren. Ondertussen probeert Turkije te bemiddelen. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken zegt op Twitter dat hij een ontmoeting heeft geregeld tussen zijn collega-ministers uit Rusland en Oekraïne. Delegaties van die twee landen zijn op dit moment opnieuw aan het onderhandelen in Belarus. In het hele land halen mensen geld op voor Giro 555, voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Zo maakt Bakker René uit Noordwijkerhout vandaag speciale o Oekraïne tompoesen. We gaan de Oekraïne tompoezen van maken om uh, Giro 555 een, uh, nou ja, een, een, een bedrag te kunnen steunen daarmee. Ik wilde er 10 hebben, maar ze hadden er nog maar 9. Maar ik denk dat je er maar van moet genieten tot je het hier nog goed hebt. En, uh... Ja, tot het zo snel mogelijk afgelopen is. Ja. Inmiddels zijn er al honderden van de geel-blauwe tompoezen verkocht. En de eerste medailles voor Nederland op de Paralympische Spelen zijn binnen. Zitkier Jeroen Kampscheur pakt de zilver en Niels de Lange brons op de supercombinatie. Ik hoorde dat Niels van de finish was. Toen was er sowieso al een medaille voor Nederland. Ah. Nou, we hebben er gewoon lekker twee. Ik geloof dat dit wel een, uh, een mentale boost is voor het team voor de aankomende twee wedstrijden. Voor mij ook. Ik stond zelfs vierde. Dus heb echt net dat extra beetje gegeven in de slalom. Het is nog niet echt te bevatten. Ik heb er geen woorden voor. Het weer zonnig, maar ook bewolkt. Vooral in het oosten. Het is nu een graad of acht. Ook morgen zon, dan iets warmer dan vandaag. Een graad of elf. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Na drie uur welkom terug bij Zandvoort op zaterdag op een hele zonnige zaterdagmiddag. Maar het is nog wel redelijk fris dus hoor, buiten een graadje of uh, zeven op dit moment. Heerlijk wandel weer het hele weekend uh, hier in Zandvoort. En uh, we kunnen weer allemaal genieten natuurlijk van het strand. Want uh, de uh, die zijn er ook allemaal weer uh, gelukkig klaar voor. Voor het uh, nieuwe strandseizoen hier in uh, Zandvoort.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 Nu een overtreding van uh, van Koen, uit uh, de hoek van de, van de 16 meter. Dus, uh, wij gaan ons u opstellen, De jongen blijft nog even zitten. Een beetje, beetje moe, denk ik. Beetje moe, nu, nou al! Het is wel uh, ons gereedscherechte Tom, die het stempel heeft op de wedstrijd. Want uh, zoals je weet is hij altijd een klein beetje onze hand te plakken. En hij plak liever uh, vals, als, uh, als dat uh, de tegenstander scoort. Want er was een juist gespeeld doorgebroken van Marken. En in een of andere was een 1-2. En uh, totaal niet spel, Maar Tom steekt de vlak op. En ja hoor, grijpweg gesluit. Oké, okay, dus, dus, dus we komen weg. Door het oog van de naald. Ja. Maar ja, dat, dat doen ze toch thuis het voordeel? Ja. ja. ja, ja. Ja, is altijd zo, uh, toch? Ja, het thuisvoordeel is... Uh, de ene maar keer heb je, je het tegen... Allemaal, nee. Iedereen doet dat. Ja, dat is natuurlijk uh, ook zo. En uh, ja. Ja, misschien nog een beetje aangemoedigd door, uh, door het publiek... want uh, is er alweer een beetje belangstelling voor het uh, voetbal... na nou, de coronaperiode? Het is natuurlijk heerlijk weer, hè? Ja. Iedereen heeft dat lekker in het zonnetje. We hebben straks lekker muziek. Oké, okay, want uh, wat gaat er gebeuren? Lekkere muziek, wie gaat er zingen?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 Afgelopen woensdag liepen er uh, 40 puppies uh, te voetballen. Dat is en, leuk. Hartstikke mooi natuurlijk. Ja, zeker. Ja, allemaal vol enthousiasme. Misschien dus, nou, ja, is er aan de pad, je zijn. Ja. Ja, nou daar een paar potentiële kruisjes. Nou, dat zou mooi zijn. Ja. En dan uh, ja, voor heel veel geld verkopen, hè, dan Jan. Nee, ja, ja, hey, dan ben jij ook weer blij als spinningmeester. Ja. Uh. <laughs> Oké, okay, nou, Jan, dankjewel uh, voor uh, dit moment. En uh, straks uh, komen we weer bij je terug voor uh, de tweede helft dan. Oké, okay, tot straks. 0-0 daar uh, op het Dijkjesveld. SV Zandvoort tegen Marken. Hey. losing my mind. Certain things I can't find. Should I drink a, smoke a, need some freedom, freedom I, in my life Should I drink a, smoke a, need some freedom, freedom Show me a little attention A little attention I've had some affection this side. Little trust and some passion, be nice. It's all I desire. I need it, I cannot deny. Oh, hey, I don't see something. For my eyes only. You know, emoji. Got emoji. Ah, you know, emoji. But my hands are only. I'm only. I'm only. I'm only. Show me a little bit dance, a little bit dance. Show me a dance. Show me a little of dance oh, no. Show me a little of dance Lately I've been losing my mind. Certain things I can't find in the middle of the night.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 Magiel Amorison over het turbulente leven van Matahari vertoont. De filmmaker groeide op met het verhaal dat zijn bedovergrootmoeder... nog in de klas had gezeten bij de als Margaretha Zelle geboren vriezin... 1867-1917, dus Matahari. Maaike Koper en Maria Heine lezen uit het boek... Duizend en één vrouwen, een korter levensverhaal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 We staan aan achter. Oei. Dat foutje achterin dat werd met Doogland schapgevraagd. En aangezien wij nog niet echt heel erg gevaarlijk zijn geweest, misschien niet. Salim gaat alleen met af en die schiet voorlangs. Ik oh, hebt oh, Die niet te zitten. Maar nee, ik moet eerlijk zeggen, maakt is gewoon iets te weten. Ja, nou dan kom je niet ja. he, echt lekker de kleedkamer uit als je ja. zo uh, begint in de eerste 10 minuten met uh, meteen een doelpunt ja. Ja. tegen. En we hebben wel iets los gedaan net, Dat is? Uh, uh, Roel van den Heuvel, de, de eigenaar van HMR. Ja? Die heeft een uh, paar maanden geleden zijn zaak gekocht. En die uh, is maar liefst 42 jaar hoogspoort geweest van Tantoneel en, en SZ En die hebben een bord gegeven, dat hebben we net onthuld. Roel bedoelt voor 42 jaar hoogspons gegaan.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 We zijn nu, de uh, naam wordt straks veranderd, wordt knap. Zo. Knap? Knap, ja. Oh, dat is een bank volgens mij. Ja. Oké, oké, oké. Ik weet niet meer dat is. Oké, maar uh, die gaan jullie niet uh, nog uh, sponsoren op een, een of andere manier? Uh, Roel verwacht dat zij met de tijd wel de op gaan zetten. Dat zou mooi zijn.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 Die er ook bij gaan, ja, natuurlijk wel. Geen... Ja, nou ja, heel goed. Bij een beetje, een beetje uh, lijstduwen. Nou ja, dat is, dat is het ook. Maar je weet maar nooit, hè? Als de PVV heel groot wordt, dan uh, zit je nog in de raad ook straks, uh, Jan. Hey. Met zeven man in de raad. Met zeven op? man, <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, een hele prestatie, maar je weet ja. het maar nooit. <laughs> ja, als uh, duwen, kan dat de wel de voor de elkaar, de krijgen, de ja. elkaar krijgen, toch? Uh, PVV, tans wordt het natuurlijk wel. Je hebt een heel ander programma. Als, uh... Ja!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 De staan. Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart -wit. Denk niet, wit. Denk, niet, zwart -wit. Denk, niet wit. denk niet zwart, denk niet zwart wit. Maar in de kleur van je maar in de kleur van je was de straat op weg naar het plein. Er is te laat, het is voorbij. Wieren bloed op de achterbank van de regelijke Denk goed na welke kant je staan. de allergrootste hits uit de jaren 80 van de Frank Boeie Groep. Joh, Kronen... Nee, nee zwart-wit, dat ja, is die andere. Ja. Ik zat nee, op, ja, ja, ja. Hij klinkt zo, hè? Als Krodenburg. Zwart-zwart-wit eh, is, is dat inderdaad. Ja, nou ja, van de week was hij... Bij, een paar keer was hij bij half acht al. Eh, want ik zei, nou, toen kon hij nog wel zingen. Had hij weer een nieuwe plaat uitgebracht... en die uh, zong hij dan bij half acht... Uh, van uh, SBS, uh, van Sean de Mol, uh, live. En dat ging uh, niet helemaal uh, zuiver, uh, zuiver, was dat.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 als er als dan meer dan honderd tegelijkertijd bezig zijn... van zijn uitlaatservers, om het zo maar te zeggen... dan uh, raak je ook een beetje de poep kwijt natuurlijk, hè? Op een ja. gegeven moment. Ja, dan wel weet wel. je ook... Uh, van uh, of te zeggen van... Uh, ik vind er geen zak meer aan eigenlijk op deze manier... Uh, zou kunnen. Dus nou, dank aan uh, Enhadiens voor deze reportage. En wie weet er wordt er nog over gedebatteerd... Uh, ja, de voor uh, maandag. aankomende maandag voor uh, de zwevende kiezer... Uh, met of zonder wie ook. Dat uh, gaan we nog even uitzoeken voor je. We gaan de nieuwe single van Mo voor je draaien. De stil op straat, het is anders dan anders. Want heb je geen reden...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 Dan krijgen we een bericht vanuit het veld van Jan van der Leden. Er wordt flink gespoord daar trouwens. De wedstrijd SV Sanford tegen Marken. Op een gegeven moment was het 1-1 voor SV Sanford. Staat inmiddels 3 tegen 2. Dus SV Sanford staat voor straks in het volgende uur.